Twee uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. De doden die vanmorgen zijn gevonden in een boerderij in Schalkwijk... in de provincie Utrecht, zijn familie van elkaar. Het gaat om vier doden, een vader, moeder en twee dochters. Leeftijden zijn nog niet bekendgemaakt. De vader wordt als de dader gezien. De politie spreekt van een familiedrama. De slachtoffers zijn met geweld om het leven gebracht. De politie heeft ook bekendgemaakt... dat de brand die in de boerderij woede was aangestoken. De brandweer vond de lichamen tijdens het blussen. De Amerikaanse politicus en oud-presidentskandidaat George McGovern is overleden. Hij deed in 1972 namens de Democraten een gooi naar het presidentschap... maar verloor de verkiezingen met groot verschil van Richard Nixon. Later bleek dat naast de medewerkers van Nixon... hadden ingebroken in het Watergate-gebouw om daar afluisterapparatuur te plaatsen. In dat gebouw zat het democratische hoofdkwartier. George McGovern was jarenlang senator... en bekleedde na zijn vertrek uit de Senaat in 1980 verschillende functies bij de VN...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 En in Tilburg heeft een man afgelopen nacht twee voetgangers van 21 jaar aangereden. Eén van hen raakte zwaar gewond. 33-jarige bestuurder had te veel gedronken. Hij probeerde na de aanrijding met zijn auto weg te komen, maar reed zich klem. Mensen op straat keerden zich tegen hem, waarbij hij met fietsen werd gegooid. De dronken is opgepakt, hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Het weer vanuit het zuidoosten, ozon, de kustprovincies blijven bewolken, daarvoor door regen, temperatuur 15 tot 42 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, staat 2 kilometer tussen knopen Diemen en Muiden. Op de A7 Hoorn richting Zaandam door werkzaamheden tussen Alfred Averhoorn en Purmerend Noord, ook 2 kilometer. En op de A73 Nijmegen richting Maasbacht, door werkzaamheden tussen Venrij en Hoogst, 2 kilometer.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 en ontdek je mogelijkheden om een hoge energierekening te voorkomen. Doe de test en maak kans op 2.500 euro aan zuinige apparaten naar keuze. Week van de Energierekening.nl Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Zell am Zee Kaprun is de ultieme winterbestemming. Voor skiën en veel meer. Kijk op austria.info De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. goeiemiddag. 4 minuten over 2. We zijn het tot 6 uur en we zitten bommetje vol met vier wedstrijden vanmiddag in de Eredivisie. Eentje is al een tijdje bezig in Den Haag. Ado tegen FC Utrecht, dracht naar Niemij. De bezoekers staan al heel lang op voorsprong. Sinds de 40ste minuut. Het is 2-1 voor FC Utrecht. In een slechte tweede helft. Zeker ook van Adel Den Haag. Het Haags kwartiertje is nu drie minuten aan de gang. Twaalf minuten nog tot aan het einde van deze wedstrijd. Het is te hopen voor Adel dat het in dit kwartier gaat gebeuren. Want in de vijf kwartier hiervoor was het ook vijf keer niks eigenlijk van Adel Den Haag vanmiddag. Twee wedstrijden beginnen straks om half drie. VVV tegen Feyenoord en Herenveen tegen FC Groningen. En nog eentje om half vijf in Waalwijk. RKC tegen Zwolle. Er is ook nog andere sporten. We zijn bij de hockeytopper, bij de mannen tussen Oranje-Zwart, de koploper, en Kampong, wat het dit seizoen zo goed doet. We zijn bij de nationale kampioenschappen judo. De eerlijkheid zeggen dat de Olympische toppers daar allemaal niet bij zijn. En we kijken natuurlijk terug op de marathon van Amsterdam... met ook een prachtige Nederlandse prestatie. En we kijken terug op de MotoGP en de andere klassen in de motoren... die in Maleisië in de rondreden. Hans Verloos wordt staat zich nu al op te warmen. Come on. 1384 Fiction Factory en Feels Like Heaven. We gaan er even naar Ado tegen FZ Utrecht. Wat zit er eerder aan te komen? De 1-3 of de 2-2? Ragnar. We ben toch geneigd te zeggen. De 3-1 voor FC Utrecht. Weer een kans voor Cedric van der Gun. Rechts in het strafschopgebied. Maakt de lichaamschijnbeweging En gaat er dan langs. Maar glijdt eigenlijk uit op het moment dat hij wil schieten. En dan hobbelt de bal voorbij de goal van Zwinkels. Die nog altijd Coutinho vervangt. Coutinho die wel op de bank zit bij ADO Den Haag. En even heeft hiervoor ook al een kans gezien. Voor Van der Gun een hardschot. Van binnen het strafschopgebied van de goede Jacob Moelenga De maker van de 2-1. Na een minuut of 40 spelen toen. En nu een uitgeleid. Van Vicento voor het doel van FC Utrecht. En zo gaat deze kans dit moment verloren voor Den Haag. Minder groot moment dan dat dus van Van der Gun, want hij kreeg de rebound op dat schot van Molenga Vlak voor het doel werd net genoeg voor de voeten gelopen nog door Wormgoor. Maar ik denk dat op 3, 4 meter van het doel Van der Gun eigenlijk gewoon raak had moeten schieten. Zou ook verdiend zijn als FC Utrecht deze wedstrijd wint. Want met name terwijl we wachten op het hervatten van de wedstrijd. scheidsrechter Pieter Vink, gaat even kijken hoe het gaat met Vicento en de verdediger van FC Utrecht, Van der Hoorn. Gaat wel weer zo te zien. De wedstrijd gaat verder. Maar met name voor de pauze van Utrecht. Zeer goed aanvalspel. Een complete ploeg. En er zit muziek in dit FC Utrecht. Dat is wel duidelijk. De nummer 6 die gaat klimmen op de ranglijsten vanmiddag. En op de vijfde plaats voor ons nog lijkt te gaan uitkomen. Utrecht mag een ingooier gaan nemen. En dat gaat gebeuren aan de overkant van het veld meter of 7-8 bij de hoekvlag vandaan. Sarota heeft de bal in de armen. Kijkt dus wie er vrij is van de gun. Hij een basisplaats omdat Azade zich vandaag te laat melden. En hij uit de basis verdwenen. Inmiddels is Azade ingevallen bij FC Utrecht. En Kerent, de maker van de gelijkmaker bij FC Utrecht. Hij is er vanaf gegaan. Ado nog wel een voorsprong gekomen met een strafschop. Maar toen was het beste ook meteen er vanaf bij Den Haag. Moelenga is vrij voor het doel. legt af richting Azade. Iedereen is de bal kwijt. Holla. En uh, Die zit er ook niet bij. Maar wel Zwinkels, de keeper... Weer een moment waarbij Utrecht de wedstrijd in het slot zou kunnen gooien. Maar dat laat die ploeg na. En zo zal je zien dat er in de laatste 5,5 minuten misschien nog wel 1 of 2 momenten komen voor ADO Den Haag. Want er zal nog een soort offensief gaan komen. Ik kan me niet voorstellen dat ADO dat zal nalaten vanmiddag. Maar voorlopig de voorsprong voor de ploeg van Jan Wouters voor Utrecht 2-1 in de slotfase hier in Den Haag. Dat betekent dat wij het gaan hebben over de motorsport. Hans hoort is uh, aangeschoven. Hans, welkom. Je kan je nauwelijks bedwingen, want er is zo, zo, zo veel gebeurd. We beginnen maar eens even uh, dan bij de kleinste uh, motoren. De Moto 3 met een wereldkampioen. Hè? Ja, er kon een uh, wereldkampioen uitrollen in, uh, in Maleisië vandaag. En ja, de grote verrassing zat hem eigenlijk al in de vrijdag. Want de allergrootste concurrent van Sandro Cortese, want dat is de kans hebben dan, die is opgestapt. Vrijdagmorgen is hij helemaal niet in de baan gekomen. Ruzie met zijn team. En ja, hij maakte nog wel een theoretische kans op de titel. Uh, geen grote, maar goed, uh, toch vertrokken. En ja, uh, dan doet het bizarre geval zich voor dat zijn teammanager ook eigenaar is. Uh, ook zijn persoonlijk manager is. Dus dan kun je nog een beetje denken aan de belangenverstrengeling. Ja. En ja, die Vinales, uh, Maverick Vinales, die beschuldigde die man van het feit... dat hij allerlei interessante aanbiedingen voor hem van andere renstallen had achtergehouden. Dus Cortese had eigenlijk uh, vrij spel in de wedstrijd. En alleen Louis Salom, die rijdt voor het Nederlandse Waningenteam... Ja. zou hem in theorie nog kunnen bedreigen. Maar dat is allemaal niet gebeurd, want hij was herenmeester, won gewoon, hè? Hij won gewoon, maar dat deed hij pas in de allerlaatste bocht. Een spannende wedstrijd, en met name ook omdat de, de Maleisiër Zulfaymi Khairuddin. die rijdt het hele jaar al in de top 10, maar die zou voor eigen publiek wel even gaan winnen. En dat deed hij dus bijna, hij kwam een paar meter tekort. Hij moest, Cortese moest die Khairuddin verslaan, deed dat ook. En ja, die, die tribunes werden bijna afgebroken daar vanochtend. Het was geweldig. Uh, het enthousiasme wat ze daar dus voor uh, de jongen hebben opgebracht... Uh, in het land waar uh, tien jaar geleden de motorsport nog helemaal niets voorstelde. Maar goed, Cortese is kampioen geworden... Hebben we één wereldkampioen? Gaan we naar uh, de Moto2, zeg maar? Daarvan dacht ik, nou, daar krijgen we dan de tweede wereldkampioen. Maar die is er niet gekomen, hè? Nee, de, de, die kans zat er dik in dat Marc Marquez uh, de titel zou binnenhalen. Maar uh, ja, hij ging fouten maken. Het hele, de hele dag werd uh, het circuit al geteisterd, de tropische regenbuien. Nou, niet zo gek als je in Maleisië zit. Uh, niet zo heel ver bij de Evenaar vandaan. en Zeker niet in deze tijd van het jaar. Maar uh, ja, op die natte baan is Marquez onderuit gegaan. En er lag op dat moment op een plaats dat hij ja, eigenlijk makkelijk die titel zou kunnen binnenhalen. En zijn grootste concurrent Paul Espagaro zat er op dat moment ruim achter. En die nam ook helemaal geen risico. Dus eigenlijk was het kat in de bakje voor Marquez. Maar het heeft anders uitgepakt. Uh, geen wereldtitel nog voor Marquez. Maar je zegt nog, want het is een kwestie van tijd. Hè? Ik bedoel, er is toch niet zoveel aan de hand, et cetera. Nee hoor, even nog maar een paar punten nodig. En de verwachting is dat Marquez volgende week in Australië dat kan gaat afmaken. Dan gaan we naar de MotoGP. Dat is een echte tweestrijd aan het worden hè, tussen Pedrosa en Lorenzo. Uh, Lorenzo die zijn punten wel verzamelt, maar Pedrosa die de afgelopen weken steeds dichterbij kwam. Hoe ging het nu? Ja, eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Pedrosa was iets sneller. Dat kwam deze keer ook door de bandenkeus. De baan, de, de baan was nat. Pedrosa had voor een iets hardere band gekozen dan Lorenzo... en nam halverwege de wedstrijd de leiding over. Toen ging het steeds harder regenen. Meer bandensletage bij Lorenzo. En die moest Pedrosa laten lopen. Uh, toen kwamen de valpartijen. Uh, Spies ging onderuit. Uh, Dovicioso, Crutchlow, Bradel... Allemaal gingen ze in de fout. En op een gegeven moment was het wachten op de wedstrijdleiding van wanneer wordt die race afgebroken. Lorenzo die wees al een keer naar boven. Meerdere keren per ronde al van jongens, dit is te gevaarlijk wat hier gebeurt. In sommige bochten staat het helemaal blank. Er kunnen crashes komen. En zelf ging hij ook bijna onderuit. En heeft het nog net kunnen redden. Net kunnen redden, dat betekent, dat, want in, in, de, in de stand staat nu 23 punten voor uh, Lorenzo nog, met nog twee Grand Prix's te gaan. Ja, met nog twee Grand Prix's te gaan. Casey Stoner werd vandaag derde, die kreeg Lorenzo nog bijna te pakken. Hij komt terug, de Australië van de ja. blessure, wordt dus iedere week sterker en hij rijdt volgende week in Phillip Island voor eigen publiek. Ja, en dan gaat hij absoluut voor de overwinning en gaat dan meteen ook natuurlijk de knuppel in het hoenderhok gooien, want... Gaat hij op een gegeven moment tussen Pedroza en, en, en Lorenzo zitten? Ja, dan, dan, dan gaat er wat gebeuren natuurlijk. Wat, wat even voor mij eenvoudiger. Als je zo'n Grand Prix wint, hoeveel punten krijg je dan? Ja, dan krijg je de 25 en, en de tweede plaats is 20 en de derde plaats is 16. Dus uh, als Lorenzo uh, ja, daar negen ja, punten ja, gaat verliezen, dan wordt het toch heel spannend voor de laatste race uh, voor eigen publiek. Wij gaan het. We kunnen bijna niet wachten, Alts. Maar hij staat dus nog op kop. Lorenzo 330, Pedroza 307. En het was een mooi nachtje weer. Hè? heel best nachtje. Dank je wel, had De Eerste Wereldbeker veldrit bij de vrouw. vrouwen. De Tsjechische Tabor is juist gewonnen door Sanne van Paasen. Ze Rabo. in de print. Uh, ja, R Rabo. precies. Ja. Rabo, het gaat maar door. Sanne van Pasen, ja, zij won ze in de sprint van de Amerikaanse Catherine Compton. De eerste veldrit voor Sanne van Paasen. We gaan weer terug naar het voetbal-slotfase van ADO tegen Utrecht. Ragnar. Kopbal van Van Duinen van dichtbij. Redding van de doelman van Utrecht, Robin Ruiter. En nog een keer Van Duinen met een inzet die weer in de korte hoek wordt gepakt. Door die uitstekende doelman van FC Utrecht. Gekomen van Volendam. Hoekschop nog voor Den Haag. We zitten in de slotminuut inmiddels. Die duurt nog wel even. Thierry met de voorzet. En een kopbal die voorlangs gaat van Vito Wormgoor. Ex-FC Utrecht trouwens. En zo is er toch opeens weer druk op de goal van Ruiter. Heeft Utrecht dat aan zichzelf te wijten, te danken. Omdat het de wedstrijd niet voortijdig in het slot heeft gegooid. Utrecht verdient vanmiddag de drie punten. En Ruiter houdt zijn ploeg hier nadrukkelijk met die twee inzetten van Van Duinen in de wedstrijd. Zorgt dat Utrecht aan de leiding blijft staan. Gemoederen lopen af en toe wat hoog op in het duel. Nu in die slotfase wat ruzie her en der. Terwijl Molenga is ontsnapt aan de linkerkant. En Wollenghor met een sliding voorkomt dat de Zambiaan verder kan. Wel een hoekschop. ...voor FC Utrecht. En die agressiviteit die Den Haag er nu af en toe op de verkeerde manier uitgooit... ...die had je graag in de wedstrijd willen zien. Want na die voorsprong uit die uh, hoekschop of uit die, uh, uit die uh, strafschop van Den Haag van Holla... ...daarna was het eigenlijk meteen over en sluit. En eigenlijk op dat moment was Utrecht ook al beter. Den Haag is zichzelf niet in die interlandperiode... ...heeft blijkbaar de bloed van Stijn geen goed gedaan... Terwijl Utrecht werkte aan zijn pops. Zo heet dat daar. Zijn persoonlijke ontwikkelingsplannen. Iedereen heeft schijnbaar erg zijn best gedaan. En dat resulteert vanmiddag vermoedelijk in een overwinning. Maar het is nog niet voorbij. Hoekschop is uh, genomen bij Utrecht. Daar is Oor uh, heeft ook een goede wedstrijd uh, gespeeld. Zit inmiddels al een halve minuut in de extra tijd. Nog 2,5 af te werken. Want Pieter Vink heeft besloten om de 3 minuutjes uh, bij te tellen. Daar is Tommy Oor, gaat de ingooi, verzorgt denk ik, 10 meter bij de hoekvlag vandaan. Gooit die bal dan naar zijn ploeggenoot Bulthuis. De verdediger die neemt dan de bal richting Van der Gun. Van der Gun en Beugelsdijk. Beugelsdijk loopt zichzelf voorbij. Oor dan in de buurt van de hoekvlag. En dan Beugelsdijk waar die tegenaan schiet. En dus weer een hoekschop voor FC Utrecht. En op deze manier gaat de Angel er wel uit bij Den Haag denk ik. De ploeg die te weinig heeft geboden. Er was geen enkele reden om aan te nemen na de resultaten van de laatste week. Twee gelijke spelen tegen Herakles en NEC. Er was weinig reden om aan te nemen dat het niet zou lopen bij Den Haag. Maar dat is wel degelijk het geval. Utrecht heeft de bal in de hoek van het veld. En dan Azaren die een vrije trap tegen krijgt vanwege buitenspel. Holla gaat deze trap nemen voor wat een van de laatste aanvallen van de thuisploeg zal zijn vanmiddag. Anderhalve minuut nog op de klok als Thierry heeft opgepakt ter hoogte van de middenlijn. Lange ballen naar voren toe naar de lange mensen. Van Duinen de lucht in geldt ook voor Bulthuis. Sarota dan had een prachtige voorzet in huis. Een strakke bal richting Moulenga toen de 2-1 op het bord kwam. Een minuut of vijf dus voor de rust. Nu is het oorweg aan de linkerkant. Ook een voorzet. Strafsomgebied in maar te hoog nu voor Moulenga. Achterin opgepakt door Van der Gun. Met een sleepbeweging gaat naar het middenveld toe. De bal wat achteruit. Waar het nu Kali is. Die al vroeg in het duel geel kreeg. En later niet mocht klagen dat hij geen tweede gele kaart kreeg. Staat nu buiten spel. De vlag gaat omhoog. En maar weer eens een vrije trap voor Holla. Maar ter hoogte. Van zijn eigen strafschopgebied. Vijf kaarten in totaal in dit duel. Voor Ruiter van de Gun, Kali, Meijers en Beugelsdijk. En de doelman van Utrecht komt nu goed zijn doel uit. Robin Ruiter om een hoge bal met een stuit makkelijk op te pakken. Hoge trap komt niet zo heel ver. Die bal van Ruiten. De kleine Thierry probeert de bal ineens uit de lucht te plukken. Dat lukt ook. Dan Meijers erachteraan. Via Kali gaat de bal over de zijlijn. We zitten in de laatste halve minuut van de wedstrijd. En opeens heeft Ado wat de geest gekregen. Maar ja, dat komt vermoedelijk toch allemaal te laat. Er is nog ruimte voor misschien een voorzet. Nee, want van de Madel de rechtsbek van Utrecht trapt de bal weg de hoogte in. Moelenga misschien nog op avontuur. Nee, want daar zit Omeru tussen. En een lange trap naar voren richting. Eigenlijk helemaal niemand en daar staat dus weer Robin Ruiter. Het is wacht op het laatste fluitsignaal van Pieter Vink. Utrecht blijft uh, toch behoorlijk presteren hoor, in dit seizoen. Wat nederlagen uh, geleden gelijk uh, in de arena tegen Ajax, maar nu weer een overwinning in een op papier top van tevoren lastige uitwedstrijd. Op bezoek in Den Haag 2-1 voor FC Utrecht en dat wordt door de Utrecht Aanhang met veel mensen gevierd. En ADO dat druipt af, want het had het niet. Het had het niet vandaag in die thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat gaat stijgen voorlopig op de ranglijst. En ADO maakt even pas op de plaats. 2-1 vanmiddag voor Utrecht in Den Haag. Even een Spaans voetbalberichtje. Levante heeft zojuist de wedstrijd gewonnen bij Getafe. U denkt Levante ja. Inderdaad, donderdag tegenstander van FC Twente in de Europa League. Levante heeft door die 1-0 overwinning doelpunt van Michel een uitstekende uh, positie uh, verworven in de Spaanse competitie. De Cubs daar namelijk gestegen naar de vijfde plaats in de Primera División. Donderdag dus Levante tegen FC Twente. Wat een goal! De eredivisie. Dat en dat is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Het begint met datzelfde FC Twente, de koploper voor gisteravond en ook daarna overigens. Maar wel 1-1 werd het. Roda Twente werd namelijk 1-1. 0-0 was het bij de rust. 0-1 Castanjos en 1-1 Hupperts. En FC Twente speelde geen fantastische wedstrijd. De uitleg van doelpunten maken Castanjos. Ik denk dat de eerste half zijn vergeten te voetballen. Ik herkende ons niet de eerste half. De tweede half ging het wat beter. Ook niet zo, zo goed vond ik. Maar ja, uh, we maakten een goal en dan uh, moet je gewoon zorgen dat het achterin op slot zit. Dat het achterin op slot zit. Maar dat zat het dus niet. In deze wedstrijd moet uh, ook coach McLaren maar snel vergeten. We were never really in control of the game. They waited for mistakes. We made them. En uh, once we got the goal, we wat uh, what I call nearly got out of jail. But then again, lost total concentration. The goal was zo uh, was so bad. Ja, mooi antwoord in het Engels lijkt het me wat. Hè? McLaren zegt namelijk dat uh, Twente nooit de wedstrijd onder controle had. Eenmaal op voorsprong verloor de ploeg opnieuw alle concentratie. En dat tegendoelpunt was zo slecht, zei hij. En dat was het ook. Als u het nog niet gezien heeft, nog even kijken vanavond. Bij Roda kon de biertap na afloop open. Want een puntje tegen FC Twente, dat mocht gevierd worden. Doelpuntenmaker Guus Hupperts. Ja, zeker. Dat is natuurlijk uh, mooi om tegen de koploper toch, uh, dat punt te pakken. Dat is hard nodig nu. Dus uh, zeker hebben we gevierd. PSV tegen Willem II. Ja, het had zo mooi kunnen zijn. 0-2 bij de rust door goals van Podewijn en Vossenbeeld. Na de rust 1-2 en 2-2 Strootman en 3-2 door Metafs. Ja, Het liep dus allemaal af met een sisser voor PSV, maar ook Kevin Strootman had niet verwacht dat het zo'n spannende avond zou worden voor zijn PSV. Nee, klopt. Je, gaat uit van, uh, ja, je weet dat je in de thuiswedstrijden heel goed presteert. De doelsaldo van de laatste vier wedstrijden is enorm positief. En dan uh, sta je binnen een kwartier of een half uur sta je met 2-0 achter en dan... Dan denk je even van, wat gebeurt hier nou? Ja, en diezelfde vraag stellen wij natuurlijk ook aan de coach van PSV. Wat gebeurt er nou, dik advocaat? Nou ja, maar dat zijn soms hele vreemde dingen in, in de voetballerij. Hoe kom je met uh, twee 0 achter? Twee klutsen, één twee, in de kruis, één uh, met een kopbal. En uh, ja, dat zijn dingen die gebeuren, maar die niet mogen gebeuren. Uh, nou, dus daar moeten we over praten... Uh, ja, daarnaast moeten we ook nog zijn we het ook nog een beetje zoekende naar de, de juiste formatie... nu dat die twee uh, weg zijn gevallen, daar ben ik ook eerlijk in. Ja, en die twee daarmee doelt advocaat op de afwezigheid... van de geblesseerde Toyfone en van Bommel. En dan de weer twee, coach Jurgen Streppel. Die zal ongetwijfeld toch even een uurtje op een stunt hebben gehoopt. Maar dat het dadelijk nog misliep, neemt uh, hij niemand echt kwalijk.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 Fantastisch compliment. Maar dus toch geen punten. NAC Vitesse dan werd 0-3-0-1 via reis. En daar was hij weer naar rust. 0-2 Boni, 0-3 Boni. En weer won Vitesse dus een uitwedstrijd voor de vijfde keer op rij dit seizoen. Een clubrecord. En dat terwijl Vitesse niet eens tot het uiterste hoefde te gaan, Theo Janssen. Nee, dat klopt. Uh, we hebben denk ik gewoon degelijk gespeeld. Dus zoals we eigenlijk uh, wekelijks spelen. Ehm... Uh...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 Ja, die moeilijk te verslaan is, ja. Met Vitesse gaat het dus heel goed. En dan NAC na negen wedstrijden, vijf punten. Men maakt zich zorgen in Breda. De ploeg staat voor laatste. En ze vragen zich in Breda af ook hoe het nu verder moet. Wat is de gedachte van doelman Jelle ten Rouwelaar? Uh, nee, dat is ook een hele moeilijke vraag. om daar antwoord op te geven hoe het nu verder moet. Uh, we hebben een hele jonge, gretige groep. Uh, ja, wat gewoon succes nodig uh, heeft. En dat hebben we niet. En dan kom uh, ja, je heel snel uh, kom je in een spiraal terecht. En dan sta je 17e waar we nu staan. Vierde wedstrijd gisteravond was Herakles tegen Ajax. Het werd uiteindelijk 3-3 in het Stadion na 0-2 ruststand. 0-1 Rienstra in eigen doel, 0-2 Schöne. 1-2 Te Wierik, 1-3 Sana, 2-3 Bruns en 3-3 Pedro. Er was in de slotwazen dus een belangrijke rol weggelegd voor Luis Pedro... die pas in de 62e minuut in het veld kwam. Klopt. Uh, ik was een paar keer bij. Ik stond ik bij het spel. Maar ik weet niet of ik bij het, uh, bij het spel stond. Ik miste die bal. Uh, ja, op het einde uh, krulde ik hem gewoon uh, in de hoekje. Ja, en zo verspeelde Ajax in de laatste 10 minuten een 3-1 voorsprong. En daarom voelt voor coach Frank de Boer het gelijkspel aan als een nederlaag. Ja, je bent nog wel steeds ongeslagen. Maar het voelt uh, wat je zegt terecht als een verlies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 En uh, ja, dat voelde inderdaad ook zo op het veld. voelde ook zo op het veld. Dan de coach van NEC, Alex Pastoor. Ik vond wel dat uh, met name de eerste helft uh, wat gemakkelijker voetballen. We durfden ook te voetballen en initiatief te nemen. Maar, uh, voor het de overige uh, ja, denk ik dat er uh, niet overdreven veel verschil was tussen beide ploegen. Alleen uh, ja, wij schoten er wel twee in. En dan AZ. Het gaat niet zo goed daar. Eén puntje uit de laatste vier wedstrijden. Gert-Jan van Beek van de week uitgebreid aan het woord gehad over het wielrennen. Maar nu over zijn eigen ploeg. Eén uit vier. Gert-Jan van Beek. Nou, het is uh, heel simpel. Uh, de eerste helft speelde zeker niet goed. We waren ook nog wat ongelukkig. Hè, met een vrije trap en een panel. Nou ja, dan moet je de tweede helft uh, moet, je de, moet je de boel gaan forceren. En ik moet zeggen, daarin hebben wij uh, er alles aan gedaan... om het de uh, tijd te keren om die afsluitingstreffen te maken. En een aantal mogelijkheden hebben we gehad... Ook toen bleven we wat ongelukkig in de afwerking. En uh, ja, dan valt hij niet. En dan uh, een je met 2-0. Dat is heel simpel, zegt dus uiteindelijk Gert-Jan van Beek. Verlies met 2-0. Er was net al een wedstrijd, de half-1-wedstrijd. Die is afgelopen Ado Den Haag. Utrecht eindigt in 1-2. Holla bracht Den Haag nog wel op voorsprong. Maar Gerrent en Mulenga zorgden ervoor dat de wedstrijd omboog. Terecht overigens in Utrechts voordeel. Utrecht wint dus bij Den Haag met 2-1. De stand. Twente is koploper met 22 punten uit 9 wedstrijden. En PSV en Vitesse volgen nu op 1 punt. Ajax staat vierde met 17 uit 9. En vijfde nu FC Utrecht met 15 uit 9. Zesde staat Feyenoord. 14 punten, maar dan uit 8 gespeelde wedstrijden. Onderin, 15e Willem om 2 met 6.9 wedstrijden. Pex Volle staat 16e met 5 uit 8. NAC, 5 punten uit 9 wedstrijden en voorlaatst. En Hekkensluiter is nog altijd VVV met 3 uit 8. Zometeen, over anderhalf minuut beginnen de wedstrijden. Heerenveen tegen Groningen en VVV Feyenoord. En later vanmiddag om half vijf nog in Waalwijk RKC tegen Pex Volle. Radio 1. Het NOS-journaal. En dat betekent om één minuut voor half drie oogst de tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier, Sjertje. De doden die vanmorgen zijn gevonden in een boerderij in Schalkwijk in de provincie Utrecht zijn vier gezinsleden: een vader en moeder en hun twee dochters. De politie zegt dat de man en zijn vrouw en kinderen met geweld om het leven heeft gebracht. Daarna heeft hij de boerderij in brand gestoken en zelfmoord gepleegd. De brandweer vond de lichamen vanochtend tijdens het blussen van de boerderij. Toen bleek al gauw dat de brand niet de doodsoorzaak was.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 Op 1, NOS Radio, langs lijn. Twee wedstrijden die op het punt staan van beginnen in Venlo. Bijvoorbeeld VVV tegen Feyenoord, de sluiten. tegen de ploeg die wil aansluiten bij de top. Bas Tegelijk. Ja, Ja, uh, wedstrijd staat op het punt van beginnen. Feyenoord gaat zoals het uh, nu ziet aftrappen, doet het weer met Joris Matthijssen. Terug in het elftal, terug naar zijn hamstringblessure. Dat is goed nieuws, want zo dik zat Feyenoord niet in de verdedigers, dus zeker niet inderdaad, ook Congolo naast zijn twee gele kaarten tegen Groningen natuurlijk geschorst is. En de Vrij nog niet terug. Schaken is er niet, dat is ook bekend. Na Nederland Andorra geblesseerd geraakt aan de knie. En dus niet inzetbaar. Sisse is er niet en dat betekent dat we bij Feyenoord weer eens een keertje Guion Fernandes in het elftal zien. Terwijl Björn Kuipers de scheidsrechter de wedstrijd in gang heeft gefloten. En de VVV... Dat weet dat het als enige ploeg in de Eredivisie nog niet won dit seizoen. Maar moet hopen dat dat tegen Feyenoord kan. Maar dat zou wel eens hoger tegen BTW te in kunnen zijn. Daar is eigenlijk in het elftal niet zo gek veel veranderd. Behandel, behalve dan dat Nouveau voor nadat hij geschorst was, weer terug is in het elftal. En uh, Yuki Otsu nu aan de bal, de Japaner, een basisplaats heeft gekregen. Die wordt meteen omsingeld door drie Feyenoorders en eigenlijk vakkundig van de bal gezet. Dan gaat de Japaner er zelf bij liggen, rolt de bal over de zijlijn. En mag VVV een ingooi nemen aan de rechterkant van het veld, halverwege de Feyenoordhelft. En degene die dat dan uh, gaat doen is Guus Joppen, de rechtervleugelverdediger. vleugelverdediger. Die moet van de scheidsrechter een paar meter terug. Want uh, je kan van Kuipers veel zeggen, maar het is een Pietje precies. En van Smokkelen houdt hij al helemaal niet. Dus uh, Joppen nu meteen gooien op de juiste plek. Gaat richting het strafverbied. Dan moet hij voort doorkomen. Dat lukt eigenlijk maar half. Dan kan er toch door wildschut worden geschoten. Dat is helemaal niet zo'n gekke bal. Vanaf de rand van het strafvoelgebied. En dat die bal eigenlijk zeg maar, uit het duel voor zijn voeten komt. Recht voor het doel vanaf een meter of 18. Schiet hij de bal in de handen van doelman Kostas Lamproet. Eerste doelgevaarlijke wedstrijd in Venlo. Na ruim 1 minuut 0-0 bij VVV tegen Feyenoord. Andere wedstrijd om half 3. Heerenveen, Groningen kampioenschap van het Noorden. Henk Kok, hoewel die Vries altijd zegt... het is voor Groningen een stuk belangrijker dan voor Heerenveen die wedstrijd. Ja, ja, zo lijkt het wel. En Herenveen is ook veel vaker winnaar geweest van de treffende tussen Groningen en Herenveen. Maar ik heb in de aanloop naar deze wedstrijd van de supporters niet zoveel gemerkt, eerlijk gezegd. Op weg hier naartoe ook al niet. Geen teksten op de, op de viaducten. Er is geen naaimachine gedeponeerd in een of andere tuin. En het standbeeld van Abel Lenstra ooit in de kleuren groen en witte kleuren van FC Groningen. Daar stond er ook heel gewoon bij. De aftrap heeft plaatsgevonden. En Herenveen gaat zo meteen ingooien. Heerenveen heeft een wijziging moeten uh, ondergaan. Kruiswijk is er niet bij. Die kreeg twee gele kaarten in de wedstrijd tegen Vitesse. Die Heerenveen heel verdienstelijk gelijk speelde met 3 tegen 3. En Groningen in dezelfde opstelling als tegen uh, Feyenoord. Groningen wenst zich niet aan te passen. En uh, Maaskan die sprak dan ook de woorden. We laten ons horen niet hangen naar die pompebleerden. Heerenveen heeft de bal daar uh, achterin. Wordt uh, even gespeeld uh, naar het middenveld. En dan probeert Heerenveen een aanval op te zetten over de linkerkant. Via de linkerverdediger in dit geval is dat uh, Rijtel aan. En dan krijgt Jure kan niet bij de bal. die wordt onmiddellijk fel op de huid gezeten door de kieftenbelt, en dan gaat Groningen dat gaat uitverdedigen naar de en dat is de eerste overtreding van in dit geval zomer op Zeefuik. Zeefuiken is een belangrijke pion in het spel van FC Groningen. Hij speelt vaak met de rug naar de goal, doet hij bijna altijd. Maar hij is heel moeilijk, hij is makkelijk aan te spelen. Maar hij is heel moeilijk van de bal af te zetten. Bal achterin, bij Kwakman van FC Groningen. Alles wat Veen is, is, speelt uh, achter de bal op dit moment. De bal komt uh, weer bij uh, zomer en zomer zal uh, gaan uitverdedigen. 4-3-3 speelt Veen. geen verdedigers zoals tegen Vitesse. En dat heeft natuurlijk te maken met de absentie uh, van uh, Kruiswijk vanwege die twee gele kaarten. Gouwe is overstraat. Terug. En bovendien heeft één speler van Heerenveen heeft plaats moeten maken. De ridder die speelt in de aanval. En de middenvelder heeft het veld moeten ruimen van de Roon. De bal ter hoogte van de middenlijn wordt uh, weer teruggespeeld. Het is even zoeken, het is even aftasten in de beginfase van de wedstrijd. Het is uh, weer zomer, klein speelveldje. Daar wordt die bal dan weer allemaal gebruikt. Gouweleeuw en die spraat die bal weer naar zomer. Leeuw denkt natuurlijk, geef jij maar de opbouw en de paas, dan uh, kan ik in elk geval geen fouten begaan. De bal gaat helemaal naar de rechterkant, naar uh, Van La Para. bal is over de zijlijn gegaan, twee minuten gevoetbald, geen doelpunten. Goeie Nederlandse zangeres Chris Berry van het album Marvels and Stick to the Recipe. VVV, de onderste, tegen Feyenoord, Bas Stichler. 0-0 na 7 minuten. Feyenoord is wat uh, slordig in het begin. Met name Klaasie, dat is toch een uh, terecht overigens veel geprezen international inmiddels. Maar die uh, heeft toch al een paar foutjes gemaakt. En dat is toch een beetje gebrek aan concentratie, denk ik. Eerst een bal zomaar bij de tegenstander ingeleverd. Dat leverde twee paarsjes later een beste schietkans op voor Turk. Die schoot overigens vrij slap in. Als hij wat beter geschoten had, had het echt een goede kans kunnen zijn. Dat was wel het gevaarlijk moment van de wedstrijd. Terwijl nu Van Haren van afstand schiet. Van Haren, die nou niet bekend stond, ook in zijn fijner tijd als goalgetter. Hij maakte er in de tijd dat hij bij Feyenoord speelde namelijk precies één. Dat was dan stond de ook nog tegen VVV. Maar hij schiet nu ruim over. Maar Klaas, dus, even later schoot hij ook nog maar een keer tegen de scheidsrechter Kuipers op. Dat hielp ook allemaal niet. Dus die is eigenlijk meer met zichzelf bezig. Het is dus 0-0 na ruim acht minuten voetballen met een vrije of een doelschop van Kostas Lamprou. De Griek, een van de twee niet-Nederlanders in het elftal van Feyenoord. Dat valt dan toch ook elke keer weer op de laatste nou ja, anderhalf jaar. Pelle, Lamproe en de rest is Nederlander. Terwijl Wildschut, over Nederlanders gesproken, nu aan de linkerkant van VVV ermee vandoor kan. Maar van de bal wordt gezet door Jan Maat. En Dan gaat de bal over de zijlijn. Een meter of tien over de middenlijn. En dan mag Leijwa Cabessi een ingooi gaan nemen. De linksback van VVV. En die uh, moet eigenlijk zoeken waar hij met de bal naartoe kan. Omdat nu pas Meeuwen zich komt aanbieden. Die krijgt dan ook prompt de bal met twee tegenstanders in zijn rug. Kan hem alleen maar terugkaatsen naar Kabessi. Gaat hij via Wildschut terug naar het middenveld. Van Haren Paas. De lopers zijn er aan de rechterkant met Joppen. De rest die is doorgelopen. Nelom verkijkt zich eigenlijk een beetje op de bal. Dat geeft Joppen nog de kans om erbij in de buurt te komen. En als de twee dan duelleren. Blijkt dan als de bal over de achtlijn gegaan is dat hij het laatst door Nelom is gezaakt. En dan houdt VVV er zowaar nog een hoeschop aan over ook. En dat betekent dat de koppers, en dat zijn dan natuurlijk de twee centrale verdedigers, Sijp en Forstermans, zich bij die andere lange mensen mogen melden in dat strafschopgebied. Wildschut staat daar. En ook Joppen, niet de kleinste, heeft zich in dat strafschopgebied gemeld. Seep brengt nog maar zijn herinnering is samen met Nwifo topscorer van VVV met twee goals. Hij weet dus wat scoren is. Indraaiende hoekschop komt vanaf de rechterkant. De doelman blijft staan. Nee, hij stond de bal toch weg bij de tweede paal met één hand. Dat is voldoende om te voorkomen dat er bij de tegenstander eentje kan koppen. Feyenoord breekt uit. Klaas die wilde met de bal van maar wordt opgevangen door Van Haren. Dat levert Van Haren na een overtreding een gele kaart op en Feyenoord een vrije schop na bijna 10 minuten 0-0 in Venlo. Twee clubs die graag willen winnen tegen elkaar in het aanvalinstad stadion. Heerenveen en Groningen. Henkop ja, het verschil is niet zo groot. Op, maar het verschil is maar, maar vier punten. En Heerenveen mag zometeen een hoekschop gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Het eerste gevaarlijk moment kwam trouwens op de naam van FC Groningen met een aanval over de linkerkant. Maar dat kon opgeruimd worden door de Doelman van Heerenveen Noordveld in de verdediger de Zomer. Hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. Veel mensen in de 16 meter. gebied. komen die hoekschop Luciano blijft op de doellijn staan. Kan toch gekoopt worden, niet gericht gekoopt worden. Kan nog geschoten worden. Vanaf de rechterkant was een aardige poging. Het was een poging van, van Gouwenleeuw. Maar uh, dat schot uh, gaat over, uh, over de lat. Dus uh, het probleem is uh, geklaard voor FC Groningen. Het een poging. Er stond uh, behoorlijk vrij daar aan de rechterkant van het veld. Net buiten het uh, doelgebied. Het doelschop is uh, voor, uh, voor Luciano. Aftastende fase zijn we denk ik wel zo'n beetje voorbij. Na acht, negen minuten voetballen in de eerste helft. komt op de helft van Heerenveen. De Leeuw probeert uh, door te koppen. Maar die wordt afgetroefd. Komt Groningen toch weer in balbezit via Kieft en Belt. Maar er staat er uh, Zeefuiken bij, bij de spel. De vlag van de grensrechter gaat omhoog. Van de assistentskijsrechten moet ik officieel zeggen en dat is overgenomen door Van Boekel. De bal achterin bij, uh, bij Heerenveen. Even weer breed tussen uh, zomer en Goudenleeuw. Zomer geeft die bal nu weer in de Goudenleeuw. En het speelveld is klein. Hè? Groningen speelt verder van de goal af. Er ligt dan wel veel ruimte achter de verdediging. Maar het speelveld is buitengewoon klein. Komt er toch een uh, lange bal? Maar die bal die wordt dan uh, weggekopt door Van Dijk. En dan kan uh, Sparv de bal overnemen. En hij kiest maar één voor een uh, goede paas naar de linkerkant van het veld. Daar gaat Kirmen tussenuit. Dan in het 16 meter gebied uh, uh, biedt zich gedaan. Wordt nog geschoten. En dan wordt, heeft Noordveld de nodige problemen om dat schot van uh, Kirmen te keren. Hij heeft de bal toch redelijk goed weggebokst. Maar er was een echte mogelijkheid, een kans voor de FC Groningen... om hier de leiding te nemen in het Abel-Lenstra-stadion. Heerenveen van de strik bekomen, gaat ingooien. Halverwege de eigen speelhelft, de beweging bij Djuricic. Eigenlijk normaal gesproken altijd de beste man van Heerenveen. Kan hij nu ook nog wel worden. Kan nog uitgroeien tot de beste man in deze wedstrijd. Djuricic kan een man uitspelen en heeft een inventieve paas. Heeft creativiteit in zijn spel... Dat heel belangrijk is voor Heerenveen dat hij in elk geval aan spelen toekomt en een goed spel toekomt. Heerenveen, Groningen gaat ingooien via de rechterverdediger Bakuna. Precies ter de hoogte van de middenlijn. En er wordt even gebaat dat Zeefuik die, die bal wel hebben. Maar Zeefuik uh, wordt niet gekozen. Er wordt gekozen voor de Leeuw en is de bal over de zijlijn gegaan. En dan gaat Heerenveen uh, ingooien. Dan redelijk begin van deze wedstrijd tussen Groningen en Heerenveen als derby. Maar nog geen doelpunten. 0-0. Dan een wielerberichtje. Hoe kan het ook anders? Het gaat maar door. We hebben het nu over Johnny Schlek, de vader van de beroemde wielrenners Andy en Frank. En hij zou zijn zoons geadviseerd hebben te stoppen met hun sport. Frank Schlek kan de kosten die gepaard gaan met zijn dopingzaak nauwelijks nog betalen. Het seizoen van Andy is totaal verpest als gevolg van tegenslag. En die miste dit seizoen vrijwel alle belangrijke wedstrijden wegens blessures. En die Schlek is dus winnaar van de Tour de France 2010. Weet u het nog? Nadat de zege Alberto Contador wegens doping was ontnomen. Frank Schlek werd tijdens de laatste ronde. Hij is ook al 32 overigens betrapt op het gebruik van een verboden middel. En mogelijk hangt hem nog een schorsing van twee jaar boven het hoofd. En Pim Lichthart en Michael Morkov hebben de zesdaagse van Amsterdam gewonnen. Het Nederlands-Deense koppel pakt in de afsluitende koppelkoers... een ronde terug op Iljo Keijs en Nicky Terpstra... en veroverde de eindzegen dankzij een hoger puntentotaal. Het nummer natuurlijk komt u bekend voor, het heet dan ook Stil de Seem en het is van Bob Seger. Ja, hoe kan het dan eigenlijk dat Feyenoord nog steeds zoveel moeite heeft met een club als VVV? Bas Tichler. Nou, daar zit ik ook een uh, kwartier al af te vragen, want VVV is eigenlijk het eerste kwartier gewoon beter. Het is 0-0, uh, Feyenoord heeft één kansje gekregen, dat was een topbal van Pelle. Na een overigens werkelijk schitterende opening van Klaasie, die de bal drie linies uh, oversloeg eigenlijk... in één keer meegaf in de loop van Verhoek, de vervanger natuurlijk van Schaken. Die ook dit keer op aan de linkerkant. Gaf een voorzet wat pellen kon koppen. Maar de bal was wat futloos. Konden de kracht niet aan meegeven. En aan de andere kant een minuut later. Een prachtige actie van Wovor Die de bal jonglerend meeneemt. vanaf de rand van het strafvoepbied nog onder druk van Joris Matthijsen. Echt met een volley. Nou dat dacht iedereen in de kruising zou schieten. Maar er was nog net een hand van Lamproux Die daar in de weg ging. Maar VVV heeft uh, ja, eigenlijk het betere van het spel. Krijgt ook nu een vrije schop. Op een uh, meter of 18 van het doel. Na een overtreding dat daar door Feyenoord wordt gemaakt. En zo heeft Feyenoord, vind ik, vrij veel van dat soort momenten nodig om VVV weg te houden. Het lukt kortom eigenlijk maar half. En Ronald Koeman die, uh, zal niet tevreden zijn over dat wat hij in de eerste fase van deze wedstrijd heeft gezien. En ja, nogmaals, het feit dat het nog 0-0 staat en Feyenoord eigenlijk nog niet serieus in de buurt is geweest van het doel van... Maar een paar, de keeper van VVV, dat zegt eigenlijk alles. En nu dus in afwachting van een vrije schop die net een meter of anderhalf buiten het strafontbied ligt. Van Haren staat erbij, dat zou wat zijn tegen Feyenoord. Turk staat daarbij, die weer in de eerste minuut al een keer, of in de eerste fase, na nou de vierde minuut was het. Al een keer kon schieten op het doel van Lamproux. Dat zouden dan de schutters moeten zijn. De muur wordt neergezet, nou ja, binnen het strafontbied uiteraard. De scheidsrechter Kuipers is nu op de penalty stip gaan staan en zegt dit is ongeveer de hoogte waar het moet gebeuren. We staan er van Feyenoord Vijf in de muur. er staat er van VVV 1 in de weg. Dat is de woon voor. En van Haren en Turk dus achter de bal. Van Haren rechtsbenig. Turk linksbenig. De bal ligt echt recht voor het doel. Lamproe hoopt dat hij goed staat. Dat hoopt heel Feyenoord overigens. Schrijft de fluit. Het is Turk die schiet. En die schiet erin. Het is 1-0 voor VVV. Na 18 minuten. En dat is gezien de wedstrijd. Gezien het beeld in de eerste fase. Niet onterecht. Want Feyenoord heeft zich nog niet laten zien. En als dat al het geval is geweest van zijn slechtste kant... Want het ook allemaal wat laconiek en wat ongeconcentreerd. Dat loopt niet, er worden geen duels gewonnen. VVV ligt boven en VVV komt nu na een goede vrije schop van Ozan Turk. Die de bal langs de muur schiet, laag in de korte hoek, langs Lamprou. En het is 1-0 voor VVV in de wedstrijd tegen Feyenoord. Gaan wij eens even naar die andere wedstrijd. Heerenveen Groningen, is daar al een bovenliggende partij, hè? Ja, ik, ik vind dat de aanvallen van Groningen iets meer inhoud hebben. De Groningen is ietsje dreigender. Kleine kansjes zijn er geweest. Maar, uh, nou ja, veel verschil is er eigenlijk niet. Nu is Heerenveen in de aanval. De bal die wordt uh, af, afgespeeld uh, naar het middenveld. Nu naar de verdediger Rijtala. En Rijtala die zal hem uh, misschien even naar uh, Van der Parra spelen. heeft hij ook gedaan Van der Parra overgekomen. Van de rechterkant naar de linkerkant. De ridder die staat nu op uh, rechts. En uh, doordat Groningen is ook wat agressiever over het algemeen duel. de is nu een paar Nou, uit Juricic. Het door. Gaat hem gescoord. Worden, er wordt niet gescoord. Van Luciano is razendsnel uit zijn doel gekomen... om die doelpoging van Finn Bokasson te verhinderen. En nu wordt er dan een gele kaart uitgereikt aan... ik denk dat het is van FC Groningen krijgt in, laat een gele kaart. Razendsnel was Luciano naar de rand van het strafschopgebied gekomen... om die doelpoging van Finn Bokasson te verijdelen. Dat is hem gelukt, maar het was een subtiel paasje van de en Die ziet het toch heel goed. Zo'n paasje zo losjes vanuit het voetje gespeeld. Naar nou, de penaltystip zo ongeveer... Maar dat lag Luciano dan ook al, die had het spel, althans deze aanvalspoging van Heerenveen heel goed doorzien. Het spel gaat zometeen verder met een vrije schop voor de heren Veen. Buiten het 16-meter gebied. Die zal waarschijnlijk worden genomen door Kums. En ik wilde eigenlijk zeggen dat Groningen wat agressiever in de duels was. Kieftenbel speel behoorlijk op Juricic. Maar nu was hij hem toch even kwijt. Juricic is een buitengewoon goede voetballer. Nog maar 20 jaar. Maar die gaat nog een grote carrière tegemoet. Althans, dat denk ik. En de Veen zal hem op termijn ook wel, wel kwijtraken. En Sparv is behoorlijk uh, fel op die andere middenvelden van de Heer Veen. Maar nu dus een vrije schop. Vrije schop. Voor Heerenveen. Kumse staat achter de bal. 3, 4 meter buiten het 16 meter gebied. Het kan ook zijn dat hij hem even aflegt. De bal achterin is onder andere een gouden leeuw. Maar er staan ook de, de langere verdedigers van Dijk op. Vint Bokerson, De topscorer van Heerenveen met zijn vijf dopen. Baas heeft de doelpunt. 2-0 voor VVV tegen Feyenoord. Het doelpunt valt twee minuten na de openingstreffer van Turk. En komt op naam van nota de rechtsback. Guus Joppen, en om het nog leuker te maken, hij schiet met links. En dat kan hij allemaal doen, omdat er een snel combinatie af vooraf gaat. Waarbij opzoek en wildschut zijn betrokken. Een kort driehoekje, halverwege de Feyenoord-helft. Dan wordt hij vrijgespeeld, Joppen loopt hij door. Zou hij toch moeten bewaakt worden door de links-buiten van Feyenoord, Fernandez. Maar die is stappen te laat. En vanaf de rand van het strafhoekgebied schiet hij de bal. Als een streep in de korte hoek. En Guus Joppen zet VVV op 2-0 tegen Feyenoord. En dat is toch sensationeel in de koel cool in Venlo. En dan gaan we van het zuiden weer naar het noorden. En ja, daar hoort hij ook bij. Ja, en Heerenveen had de voorsprong kunnen nemen. De vrije schot van Kums leverde weliswaar niks op... maar werd niet goed weggewerkt uit het strafschotgebied van FC Groningen. En als Van Lapparren wat meer rust had gelegd in zijn schot... en niet zo wild had uitgehaald, had Heerenveen een voorsprong kunnen nemen. Vrij schopje voor FC Groningen. 4, 5 meter over de middenlijn. Daar staat Bakuna bij. De rechterverdediger. Dat speelt hij liever niet. Maar Maaskant ziet hem toch een, een goede rechterverdediger. Ooit is van Ajax Reiziger ook naar FC Groningen gekomen. Als rechterverdediger. Dat wilde Reiziger liever ook niet. Maar u kent allemaal de carrière van de Reiziger. Die heeft nog een grote carrière meegemaakt als rechterverdediger. De bal wordt gekopt in het 16 meter gebied. En dan gaat Van Dijk die gaat uithalen. En het schot is in de rechterbenedenhoek. benedenhoek. Noordveld pikt er maar uit. En zo blijft het hier verlopen bij 0 tegen Uitslagen hockey uit de vrouwenhoofdklasse Amsterdam leed uit de eerste nederlaag dit seizoen. Uit tegen SSC. verloor Amsterdam met 2-1. Den Bos won wel, zelfs vrij opmerkelijk met 4-0 van Laren. Andere uitslagen, oranje-zwart Kampong 1-2. Nijmegen Hurley 2-1. Pinoké Mop 2-1. En de Terriers tegen HDM werd 2-2. Den Bos nog zonder puntenverlies, 21 punten uit 7 wedstrijden. Amsterdam heeft nu 18 uit 7, SRC 16 uit 7. En daarna volgen Laar en Kampong met 12 punten. Onderaan HDM met 2 punten uit 7 duels. Oranje, zwart en kampong bij de vrouwen, dus een duel zo rond de vierde e 5 plaats. Maar bij de mannen een echte topper, Gerard de Groot. Jazeker. Uh, Oranje-zwart staat uh, helemaal uh, bovenaan. Stijf mag je natuurlijk niet zeggen. Ze hebben 16 punten. Eén keer gelijk gespeeld, vijf keer gewonnen. Niet één keer verloren. Zijn daarmee de enige ploeg in de hoofdklasse... die nog geen wedstrijd heeft verloren. En Kampong staat daar één puntje onder. Als je koploper bent, en dat is Oranje-zwart dus... dat zei ik net al, dan moet je iedere wedstrijd winnen. Wil je dat blijven? Want iedere club, iedere ploeg wil tegen je winnen. Vorige week was dat Pinoké. Het werd 1-2 voor Oranje-zwart. Pinoquet redden het niet en of Kampong... Het vanmiddag gaat redden. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Kampong met uh, 15 punten en vier internationals inmiddels. Vier man die in de nationale selectie zitten. Althans, uh, Weusthof is net afgevallen. Er zijn er dus drie gebleven, maar Weushof is wel de man die nog steeds de internationale, de Olympische vorm zal hebben. Hij zal het bij de strafcorners moeten doen en vijf internationals van Oranje-Zwart. En als je er vijf in je gelederen hebt, dan sta je natuurlijk misschien wat terecht bovenaan de ranglijst met die 16 punten. Bloemenal heeft ook nog 15 punten om dat volledig te maken. En rondom de vierde plek, daar is het ook belangrijk. Belangrijk natuurlijk, want dan mag je mee gaan doen in mei volgend jaar. Dat is nog een heel eind hoor natuurlijk. Maar als je vierde wordt in de hoofdklasse naar de reguliere competitie... mag je mee gaan doen op het landskampioenschap. En vandaag spelen Pinoké in Rotterdam rondom die vierde plaats. Allebei tien punten. Dus ook daar een mooi duel in het Amsterdamse bos. Kampong tegen Oranje Zwart. Zes minuten oud inmiddels. En het is nog steeds 0-0. Weinig van te zeggen natuurlijk. Kampong hoopt, hoopt natuurlijk op die strafcorner van Weusthof. En aan de andere kant tegenover Weusthof hebben we daar natuurlijk Robert van der Horst. Hij kwam van de zomer over van Rotterdam. En is een belangrijke factor in het goede spel van Oranje Zwart op dit moment. Samen met de van Roodwaars Keulen overgekomen Robert Kemperman. Allebei speelden ze in Londen voor de Olympische ploeg van Paul van As. En deden. Het daar uitstekend met een zilveren medaille. Kampong tegen Oranje-Zwart. Het is 0-0, 6 minuten gespeeld. Het NK Judo in het topsportcentrum in Rotterdam zonder al die Olympische toppers. Wat is er vandaag allemaal te beleven, Matthijs? Ja, hier in uh, Rotterdam zijn we zojuist begonnen aan het finale blok. Dag 2 dus van een uh, uiterst matig bezet NK. De toppers hebben bijna allemaal afgezegd uh, voor dit toernooi. Voor hen komt dit, dit NK te vroeg na hun uh, Olympische inspanningen in Londen twee maanden geleden. In totaal worden hier dit weekend 14 medailles verdeeld. Gisteren zijn de eerste zeven vergeven. Dat betrof de lichte helft van het programma vandaag, de zwaardere dames en heren. We hebben de eerste finale erop zitten. Dat was gelijk een, een bijzondere. Henry Schoeman is zojuist kampioen geworden in de klasse min 81 kilo. Ja, dat is bijzonder, want het is zijn allerlaatste wedstrijd geweest. Schoeman stopt met judo, hij is 30 jaar en uh, hij vindt het mooi geweest. Heeft een mooie carrière gehad, maar tegelijkertijd ook een carrière met veel pech. En die pech heet Guillaume Elmond. Want Schoeman is in zijn klasse altijd de nummer 2 geweest, achter die Elmond. En als ik dan zeg dat Elmond elf keer Nederlands kampioen is geworden... dan lijkt het me duidelijk dat deze titel een heel mooi afscheidscadeau is voor Hendry Schoenman. Bij afwezigheid dus van die Guillaume Elmond. Inmiddels zijn we aanbeland bij de dames onder de 70 kilo. Zonder Edith Bos dat wel. Uh, we zijn bezig met de bronzen partijen. In de finale staat zo dadelijk Caroline de Wit en zij neemt het op tegen Linda Bolder. En die laatste is het eigenlijk wel aan haar stand verplicht om de titel te pakken. Krijgen krijg van mij een short bericht. Jorien Ter wereldbekerwedstrijd in Calgary... greep zij net naast een medaille. Ze werd vierde op de 1500 meter. Was wel goed voor een Olympische nominatie. Daarnaast mooie tijden, maar niet eens voldoende voor finaleplaatsen. Bijvoorbeeld op de kilometer. Niels Kerstroost, 1-24-2. Ruim een halve seconde sneller dan de toptijd. Het Nederlands record dat Shinky Knecht een dag eerder had geklokt Maar het leverde Kerstroost geen plek in de halve finales op. Want net als Freek van der Wart werd hij in de kwartfinales geëlimineerd. En de estafette vrouwen eveneens een nieuw Nederlands record... 11 7 13 Sanne en Jara van der Kerkhoff, de eerder genoemde Ter Mors en Lara van Ruiven. Ruim twee seconden onder de oude tooptijd. Maar ook dit was niet voldoende voor een plaats in de A-finale. Dat is een mondvol. Ja. Jonathan Brownlee is in Auckland wereldkampioen op de triathlon geworden. geworden. De Brit werd tweede achter de Spaart Javier Gomez... in de laatste wedstrijd in de World Championship Series. Voor hem voldoende om het klassement te winnen. Eerder dit jaar verover trouwens zijn broer Elster, ook al het goud op de triatlon bij de Spelen in Londen. We gaan er even uit voor het nieuws van drie uur. Dat doen we met de tussenstanden na een minuut of 25 ruim op de klok. VVV Venlo tegen Feyenoord staat 2-0 voor de thuisclub. Turk en Joppe zijn daar de doelpuntenmakers. En bij Heerenveen Groningen staat het nog altijd 0-0. Eerder was er al een wedstrijd. ADO Den Haag-Utrecht, dat is dus al een eindstand. Utrecht won in het Haagse stadion met 2-1 van de Hagenezen.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 Dit is Radio 1.